De definitieve kandidatenlijst van GroenLinks wordt zaterdag vastgesteld op een congres in Utrecht. Een van de meest gezochte criminelen van het land is in Amsterdam door een arrestatieteam aangehouden. Dat meldde bronnen aan de NOS. Karim El-Madi, die een tijdje op de nationale opsporingslijst stond, wordt onder meer verdacht van betrokkenheid bij een gewelddadige overval op de Rabobank in Driebergen. De Utrechtse politie wil de aanhouding van El-Madi bevestigen, nog ontkennen.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 Om te controleren of ze dat ook echt hebben gedaan... moeten ze een verslag schrijven met Alinea-indeling en zonder spelfouten. De tekst moet een leesbaar geheel zijn, zegt een woordvoerder van de Braziliaanse regering. Het weer vannacht opklaringen, vooral in het noorden afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt een graad of 9. Overdag, wolkenvelden en zonnige periode. Het blijft droog. 17 graden op de Wadden, 22 in het zuiden. Dit was het NOS Dit is Radio 1. EO Dit is de nacht Met Renze Klamer U luistert naar het tweede uur van Dit is de Nacht Ik had net voor het journaal had ik al mevrouw Groenewegen aan de telefoon Maar er was even geen ruimte meer voor door het uitgebreide betoog van Peter Mevrouw Groenewegen, nacht. Goedenacht, een compliment over de uitzending Dank u wel, dank u wel ja, ik wilde namelijk uh, aandacht vragen voor de vierde wereld. De vierde wereld? Ja, dat gaat over de, de, de minima, onder andere hier in dit land. Ja. Er zijn ook hopenvol babyboomers die ook ver beneden het minima moeten leven. Ja. Komt veel in aanraking met dit circuit. En ik ben ervan overtuigd, als men de ontwikkelingshulp efficiënter beleeft, heel veel organisaties die hetzelfde doen, uh, weinig overleg. Uh, veel corruptie. Ja. Uh, veel directies die dik bepaald worden. Maar hoe, hoe komt u aan die indruk, als ik vragen mag? Ja, nou, ik lees dat in de... Je hoort dat over de radio. lees dat in de kranten. Niet alleen de Telegraaf, maar ik luister heel veel... actualiteiten, uh, rubrieken. Ja. En uh, zelf heb ik dus niet het geld... om naar verre buitenlanden te gaan. Maar ik vind... Uh, Nederland soms een tikkeltje hypocriet... Dan denk ik ja, als wij uh, ook eens zelf denken aan de mensen die uh, van een ver beneden minimuminkomen moeten rondlopen. Om rondkomen, bedoel ik. Ik bedoel, een alleenstaande in de bijstand, dat weet ik toevallig van dichtbij, die moet rondkomen van 888 euro in de maand. Ja. Een alleenstaande AOW'er, en dan praat ik over netto bedragen, heeft netto 1003 euro in de maand. Ja. Bedoel Ik Dat zijn gewoon hele lage bedragen. Maar, maar wat, wat is uw punt dan? Is dat hetzelfde als dat van Peter? Van, uh, nou, uh, Er zijn ook genoeg mensen hier met, uh, met, met financiële problemen. Hou maar even de knip op... Uh... Zullen we even nee, het gaat op de ontwikkeling een zo? een meer efficiëntere verdeling. Okay. En dat uh, sommige Nederlanders. Want je mag natuurlijk nooit generaliseren. Je bent alleen maar goed als het even plat gezegd. Uh, ...naar zijn wegstand gaat. Uh, mensen die hier in Nederland werkeloos zijn... ...in de bijstand zitten. Daar eerst zo'n vooroordelen... ...van laten ze maar verrekken ...want ze willen niet anders. Ze zijn nog te lui dat ze onze lieve dag zeggen. Ja. Werkeloos, eigen schilddek en bult. En wat, wat en, is uw eigen uh, situatie? De is zo anti minima Wat, wat, wat is ja. uw eigen situatie? Heeft u werk? Nee, niet meer, nee. Oké. Okay. Zit u in de bijstand? Daar laat ik me niet, niet over uit. Ik moet van een minimum rondkomen. Oké, okay, precies. En, dus u ervaart ook zelf dat het, dat het best wel lastig kan zijn, ook in Nederland? Heel lastig. Als ik weet dat. Uh, ik, ik wil u wel verklappen dat ik tot de babyboomers behoor. Ja. En nog net geen 65 ben. Oké. Okay. En, u, en u, u had een baan, maar die is weg. En het is gewoon niet, uh, niet te doen om nog ander werk te vinden oudere mensen. Daarom, ik begrijp dat niet. Uh, in mijn beleving, let wel mijn beleving, is het gewoon een leugen, die hele vergrijzingsproblematiek, uh, die er aan de orde gesteld wordt. Want oh, ja. heel veel ouderen van, en dat is tegenwoordig al van 40, maar laat ik in, in uh, de meeste gevallen zeggen van 50 plus een ouder, die zijn gewoon kansloos op, op de arbeidsmarkt, ja. zitten recht van leven leden thuis, worden willens en wetens werkeloos gehouden, en de mensen maar dat de mensen tot 70 jaar moeten werken. Die hele verhoging van de AOW, dat is gewoon een, een, een dikke leugen, want ik bedoel de hele problematiek is opgelost als we alle gezonde 40-plussers tot en met 64 gewoon een reguliere baan zouden geven. Ja, want dat u gaat... wil eigenlijk wel heel graag werken, maar u kunt gewoon geen werk vinden. Ook dat, ja. ja. Nou ja, over een paar maanden word ik 65. Ja. En dan mag maar net... uh, het, het gaat erom dat en uh, mensen volgens Nederlandse begrippen, want ik bedoel iedereen, als je een beetje normaal je geld kunt beheren, heb je een een een heerlijk warm bed om in te slapen. Je kan je buikje vol eten. Maar wat je dan wel en je en uh, wat je dan wel uh, hoort, zijn altijd de vakantieverhalen van anderen. hoe, hoe goed en zonnig het elders was. Bedoel, ik bedoel, eh, ik ben zelf ook al niet geen twintig jaar op vakantie geweest. Nee, omdat hij het geld gewoon niet voor is. Nee. Ik nee. Uh, bedoel, ik dank echt God dat ik goed gezond ben. Bedoel, maar er zijn zoveel vooroordelen over mensen die ouder zijn en uh, mensen die werkeloos zijn. Dat vernielt ook voor een groot deel onze economie. Dat houdt ook kunstmatig uitkeringen in stand die niet hoeven. Ja. Als een mensen, en het is niet alleen dat je mensen berooft van hun van hun financiën, maar werkeloosheid, dat is een gezel. Je berooft de mensen van hun eigen waarde, van hun levensexistentie. Ja. In Nederland, in mijn beleving, treedt moreel veel mensenrechten met voeten. Oké, okay, maar, maar dat gaat dan eventjes hè, over de situatie met betrekking tot ouderen op de arbeidsmarkt. Uh, maar vannacht is het, is het hoofdontwerp natuurlijk de, de ontwikkelingssamenwerking. Vindt u dan dat, dat het bedrag, hè, want u zegt wel, en er moet goed gekeken worden naar hoe besteed wordt enzovoort. Ja, maar moet, ja. dat, moet dat bedrag, mag dat wel hetzelfde blijven, of moet dat omlaag? Ik vind dat er, uh, het bedrag een beetje omlaag mag. In mijn beleving zou ik wel zeggen... doe het een miljard omlaag. En uh, geef dan een substantieel deel eraan, naar uit aan mensen... die werkelijk in de vierde wereld leven. Er is namelijk een, een organisatie voor... die aandacht vraagt voor de arme mensen in, de, in het rijke Europa. Ja. Het rijke Westen. Oké, okay, maar u zegt het mag wel een beetje omlaag. Hè? De, VV, de, de VVD zegt het mag van 4,4%. 4... Naar nee, 1,4 miljard, dus er gaat ja. 3 miljard af. Wat, wat zou uw advies zijn? Nou, ik zou zeggen: beslist niet uit de auto's. Want dat is ook zo onbillig dat rijke mensen die kopen een nieuwe auto, hoeven ja. geen wegenbelasting te betalen. Ja, ik vind dat auto verhaal oh, dat... Ik ook een beetje kul, hoor van, uh, van de VVD. Dat is een beetje ja, zout, op, uh, zout op de wonden van mensen die er problemen mee hebben. Dat, dat die wegenbelasting, die moesten ze acuut invoeren voor alle autovoertuigen. Ja. Absoluut. Ook voor de zuinigen, want dan heb je weer milieu uh, standpunt hè, wat erbij komt kijken. Jawel, maar het zijn de rijken die, die, die, die geavanceerde, zogenaamde milieuzuinige auto's kunnen kopen. Want wist u, de accu's in elektrische voertuigen, dat die giga, uh, milieubelastend zijn. Dat er uh, mensen in ontwikkelingslanden hele gevaarlijke mijnen in moeten om die, uh, die stoffen te delven voor al die accu's. Ja. Maar uh, daar heb je dus een milieuvervuiling via de achterdeur. Hoe komt het dat u daar zoveel verstand van heeft? Verdiept. Oké, okay. het houdt u bezig, milieustandpunt. Ja, en uh, bedoel, maar dat wordt via de achterdeur, de milieu uh, vervuild. Bovendien zijn de rijken die profiteren van het tegenbelastingvrij rijden in, ja. in dergelijke, toch via de achterdeur vervuilende auto's. Ja. Ik, en, euh, en ik, ik, ik moet u gaan bedanken, want u, u heeft uh, een, een, een heldere mening over heel veel onderwerpen. Maar u moet het een beetje bij het hoofdonderwerp houden. Anders dan is de rode draad een beetje kwijt nacht. Nou, ik vind dat een substantieel uh, deel van het ontwikkelingsgeld ja. naar de echte minima moet in Nederland. Oké. Okay. En dat zijn uh, zieke, invalide, werkeloze, uh, bejaarde mensen met een enkele AOW. Dat zijn voor mij de echte minima. Ja, en die moeten uh, ook onder het ontwikkelingsgeld vallen. De, de, de mensen uit de vierde wereld, zoals u die noemt. Ja. Oké. Okay. Ja, nou, dat vind ik wel. Duidelijk standpunt. Ik, ik, ik moet u gaan bedanken. Maar niet twee derde eraf, maar gewoon wat genuanceerder okay. en meer efficiënt uitgeven. Helemaal duidelijk. Dank u wel, mevrouw Groenewegen, voor uw inbreng vannacht. In orde hoor. Dank u wel. En veel, veel luisterplezier nog. We gaan eventjes naar muziek uh, voordat we zo weer uh, verder praten met elkaar. Nou, ik hoef denk ik niet eens een oproep te doen uh, voor bellers, want de telefoon staat uh, roodgloeiend. Het is een onderwerp wat u alle bezighoudt. Maar uh, u mag uh, zeker nog een poging wagen. 0800 1121 En dan praten we zo misschien even met elkaar in de uitzending... nadat we hebben geluisterd uh, naar... en het is uh, zo'n lange titel, ik moet even goed kijken. Jim Croak. I'll have to say I love you in a song. Well, I know it's kinda late I hope I didn't wake you But what I've got to say Can't wait I know you'd Understand Cause Every time I tried to tell you The words just came out wrong So I have To say I love you In a song Yeah, know. I'm near you I just run out of things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 Jim Crowtje is het. Uh, kreeg ik kreeg net hoor horen in plaats van Jim Croak. Met I'll have to say I love you in a song. Uh, we praten vannacht over ontwikkelingshulp. Uh, daar hebben al veel mensen ingebeld. En ik heb er uh, weer twee aan de lijn. Allereerst Hans. Hans, nacht. Ja, nacht. Jouw ik standpunt, als rekenen. ik het even kort mag weergeven... is uh, hoezo geven aan ontwikkelingshulp... andere rijke landen die geven ook niet? Nee, precies. En dan wil ik even uh, zeggen. Wij Nederlanders zorgen dat wij zelf hier in Nederland... De mensen die het, zoals die voorgaande vrouwen zei, het roet hebben, dat we zelf ondersteunen. Daar komt nog bij dat wij landen ondersteunen die het totaal niets met armoede te maken hebben, maar gewoon door, door, door, door zelf niet aan deel te nemen aan ontwikkeling om de zaken zelf te gaan redden. De mensen kunnen zelf wel iets, je moet daar uh, zelf uh, ander, geen geld naartoe sturen. Je moet er gewoon uh, allerlei materiaal naartoe sturen... ...dat de mensen uh, water kunnen, uh, uit de grond kunnen halen. Noemen nou, ze Noem een voorbeeld van zo'n land? Zegt hij? Noemen ze een voorbeeld van zo'n land? Nou, Malawië, al die, die, die, die, die landen die, uh, die gegevens zeggen dat nou, we hebben hebben... ...maar er wordt allemaal die terroristische organisaties... ...worden allemaal uh, in stand gehouden. Want dat geeft daar allemaal geld uh, wegvloeit naar uh, zakkenvullers... Die Daar geef ik allemaal misbruik van maken. Ja. Ik kan uh, nou, een andere voorbeelden noemen. Al die zuid arabische landen die superrijk zijn, geven totaal geen geld aan Afrika. Ik ja. denk maar aan uh, uh, al arabië Al die landen, ik kan ze allemaal oproepen, waar het de oogmaat aan is, rondrijden, waar een enorme rijkdom is, die geef ik geen geld uit. Ik heb, uh, maar wat opnaam... zegt dat dan over ons? Moeten wij het dan ook maar niet doen? Nou, ik vind dat wij, daar gewoon uh, van ons geld misbruik worden, worden gemaakt. De Mensen moeten weten dat het geld helemaal niet ter plaatse komt. En dat is triest. Er worden hier in Nederland alleen helemaal zielige foto's uh, getoond van kinderen met vliegjes in de ogen en ga zo door. Het zijn allemaal organisaties, het zijn rupsen zonder eindjes Ze willen steeds meer geld, steeds meer geld, steeds meer geld. Maar het komt niet ter plekke. Maar Hans, ik, Hans ik, ik ben met je eens hoor, de, de, hè, er blijkt veel geld te verdwijnen vaak in... Uh... In de zakken van corrupte ambtenaren of weet ik wat, Maar ik, ik zie toch ook vaak wel, wel beelden van wat er, allemaal, wat er allemaal gerealiseerd wordt door projecten. En misschien is het dan niet al het geld wat er terecht komt. Maar moet je daarom maar zeggen we stoppen gewoon met, met geld daar naartoe sturen. Dan gebeurt er helemaal niks meer. Nee, dat is juist, dat is juist het, de, de contradictie. Dat is het hele probleem daar in die landen. Het, het, het wordt, allemaal, wordt het allemaal gevloeid in, in zakken, vullers die uh, totaal niks over hebben voor de arme bevolking. En zo blijft dat het hele land blijft, uh, achter in zijn hele ontwikkeling. Omdat het gewoon het gat uh, verkeerd wordt besteed. Maar geloof je dan en dat, dat er op... niets goeds mee wordt gedaan? Nee, nou ik zou vertellen. ik heb zelf aan de wederhoofd, maar niet ontvangst. En dan moet je eens kijken wat er in, in, in die landen gebeurt, heel weinig aan uh, ontwikkeling en als Ja, misschien bepaalde afdelingen en bepaalde gebiedjes, maar op de totaliteit blijft dat gewoon het hele land aan. Het is een enorme rijkdom daar aan goud en alles, maar dat gaat gewoon in een ander man zakken en dat blijft altijd daar door bestaan. Omdat en hoe kunnen we, ontvangen... we dat dan oplossen? Is, is dat niet op te lossen? Nee, dat is vooral niet op te lossen en zeker niet in Nederland ik bedoel wij zijn een goed wij zijn we goed maar het is veel te veel geprofiteerd en de mensen moeten weten ja en dat is wat het punt neem dan staat ontvangen en je kunt het zien ik kan bijna half Afrika ontvangen en als zie je ziet wat daar voor rijkdom is aan de mensen die daar profiteren de Ferraris, de Lamborghinis, de, de al die uh, Dure uh, auto's en of uh, nou ja, dat, dat wordt er nog allemaal misbruik van gemaakt. Ja, maar wil je Is jouw punt dan van, uh, we moeten als Nederland maar stoppen met geld sturen? Gewoon hup van 4,4 miljard naar 0 miljard? Ja, dan moet gewoon helemaal uh, uh, teruggegaan naar Ben en Want we zetten hier gewoon met zelf een probleem. En laten de rijke landen het probleem als oplossing. Oké, okay, maar wij zijn toch ook een rijk land? zeg je? Wij zijn toch ook een rijk land? Ik bedoel, we hebben al een crisis, maar we horen nog steeds hè, tot de rijkste burgers op deze, op deze aarde. hoor? Nee we, nee, we zijn een arm land. We, we hebben zoveel geld, dat lenen wij. Dat we in principe zijn, maar niet rijk. Is we dat zo? Het grootste, we, hebben, we hebben een grootste dat het land met het meeste, het meeste krediet dat we opgenomen hebben. Ik bedoel, dat heeft er niks met rijk te maken. Nou ja, maar ik dat zie hier geen rood, mensen rood, op straat lood, sterven van de honger. Zeg je? Ik zie hier geen uh, mensen op straat sterven van de honger of uh, dat soort bijzonder in die landen ook niet als maar goed gedeeld wordt, als het dat goed bij de mensen komen. Dat wordt niet gedaan. En daar kunnen we heel lang over gaan discussiëren. Ik heb opnames gezien van, wat die dictatuur. Nou, als je ziet wat voor leeft man leeft, dat weet je niet En dat is het minste trieste. Het komt niet bij de mensen terecht En daarom blijft het land aan. Ze moeten dus toesturen voor ons willen dat de kinderen niet bevraagd worden. maar die kinderen worden, omdat die mannen andere, uh, van de ene vrouw naar de andere vrouw kunnen, uh, kunnen gaan. En die kunnen niks anders kinderen verwerken. En dat is het probleem in die ja. Dus er is een overschot aan kinderen. dan zag ik eerst dat die kerels daar gegeven uh, ik uh, gecastreerd, zou ik zeggen. maar ook uh, met voorkomensmiddelen daar wordt uh, ja. de zaak wordt opgelost. Maar daar is toch ook geld voor nodig? Het het groot probleem is daar gewoon de kinderrechten En dat blijft altijd blijft dat doorgaan. Maar daar is toch ook geld voor nodig om, om mensen voorlichting te geven en voorboedsmiddelen uit te delen? Daar moet toch ook geld in geïnvesteerd worden? Ja, maar goed, wij kunnen toch de wereld niet raden. Ik bedoel, we zitten hier in Nederland pas. Ik bedoel, wij kunnen toch de wereld niet raden. Wij worden elke keer in allerlei uh, reclames en hulp verantwoordelijk gesteld voor de arme wereld. Ja, we hebben niet verantwoordelijk gesteld, maar er wordt wel een beroep gedaan op onze, op onze vrijgevigheid. Ja, en dat is er wordt, elke keer wordt dat misbruik van gemaakt. We moeten zorgen dat we zelf hier het land hier zich als in terrein We zagen steeds meer aan de ontwikkelingsstand Dus De kenniseconomie. Ik bedoel, het als een heel andere insteek. Maar ik bedoel, dat is het probleem hier in, in, in Nederland. Oké, okay, nee, maar ik, kort samengevat, jouw jou, punt is, hè, want laten we over de kenniseconomie we beginnen we weer een de hele de andere de discussie. Maar jou, jouw punt is eigenlijk, we hebben nu even genoeg aan onszelf, uh, eventjes niet. Ja, ik, bedoel ik uh, zelf het zelf niet te zeggen. Goed op orde aan het dan kunnen we zeggen. Okay. We kunnen het verhalen, Maar laten we wat ik straks zei. Laat de shahu landing, de Arabische Landing. Laat wat met allemaal rijkdom is. Laat die die rond en dat is geen helpen. En is, uh, dat is mijn insteek. Ja. Oké. Okay. Nou, dan, dank je wel in... voor jouw punten, Hans. We gaan, uh, we gaan even naar de volgende bellen. Goed, graag. Dag dan. Joep, Goedien. fijne nacht. Goedenavond. Goedenavond, hallo. Wie heb ik aan de lijn? De heer Reuzel. De heer Reuzel. Ja. Mooie naam. Nou, goedenavond. avond. Ik ben al de hele avond, een nacht bijna, merk maar, aan het zitten ergeren... Ja. Uh, ...hoe Nederland een cycland geworden is... ...van mensen die, die helemaal, die voor mij niet verder gegaan zijn de voordeur... ...die helemaal niet weten waar ze het over hebben. Uh, ja, eh... Uh, we zijn en blijven nog een rijk land. En al die mensen die klagen, wil ik zeggen dat er meer Nederlanders in het buitenland... van de hulpbronnen van die landen... Ja, kijk maar naar Koninklijke shell, Al die multinationals profiteren en niet investeren in die landen. En als het over de ontwikkelingshulp gaat, zeg ik van... Ja, het, het, het hele ja, ja, ontwikkelingshulp moet uh, beter verdeeld worden, maar het kan niet zo zijn ja, dat Nederland uh, uh, uh, uh, het kan maken om te zeggen van jongens, uh, ja, we houden ermee op. En de stand van de VVD, ja, het, uh, het zijn al ja, in mijn ogen... Uh, uh, rijde rijke die niet weten waar ze, waar ze het ook over hebben ja. en dat ze met een een een, een, een, een, een asociale uh, uh, een mening komen of een een, een een asociale suggestie komen om om om daarvoor auto's in de plaats te gaan kopen vind ik. ...hastelijk asociaal ja. en ja, god, dus onmenselijk. Dat is natuurlijk niet helemaal een punt, hè. Het geld is niet, wordt niet besteed om auto's te kopen. dat is wegenbouw, etcetera. Dus Aan wegenbouw, et cetera, dus wel aan de weg. Maar ik, ik, ik snap je punt. Uh, maar ja, wat veel mensen toch wel zoiets hebben van ja... ...in Nederland is er ook veel armoede nu. Er is crisis, ja, maar... veel mensen moeten leven. minima-inkomens. Het is nu even tijd om aan onszelf te denken. Zelf de honden hier in, in, in dit land waar we wonen... ...hebben het beter dan de mensen... Veel mensen in de derde wereld die zelf geen droog brood... Ik, ja, ik, hoef, ik hoef zelf niet naar de derde wereld te gaan. Ja, ja als u maar zelf kijkt, want in Roemenië... In, in, in, in, in, in, in alle arme landen mogen wij God op, op, op ons knieën danken... Ja, dat we in dit land wonen. En dat Nederland zo'n zijkland gewoon... Ik schaam me echt... Ik woon al, al, al mijn hele leven in het land, maar ik begin me steeds meer te schamen voor mijn eigen Nederlandse mensen. De manier hoe, hoe, hoe ze zich opstellen, die, dus, over, over, ja, dus de medemens. Daar ga ik me ontzettend, ontzettend voor. voor, voor ja, ja, ik begin mij ervan van te stotteren want ik heb me heel erg zitten te zitten, zitten, zitten verbijten. Ik ben blij dat ik me even zo mag uiten. Mm -hmm. Ik vind het gewoon schandalig. Ja, Echt waar. maar hoe zouden we kunnen zorgen dat mensen zich meer bewust worden van, van, van hun eigen rijkdom? Om... Ja, uh, uh, door, door, uh, door te lezen. Kijk, we hebben nou een, een wereldwijde internet. Je kan alles lezen over alle landen. Je hoeft er zelf niet naartoe te gaan. Maar mensen horen van horen zeggen, het onderbuikgevoel. weet ik veel... Hoe, hoe je dat maar mag noemen... Ja. Mensen is... zijn er wel gevoelig voor, want hè, men, partijen die dat soort standpunten uiten... de PVV, de VVD, die oogsten wel een hele hoop kiezers. Ja, maar het zijn, het zijn allemaal van die domme partijen. De asociale partijen noem ik dat. Ja, partijen zonder enige vorm van solidariteit. Het is van ik, ik, ik het is de VVD... Uh, ja, de PVV, de heer Wilders, die weet, die weet ja, uh, ja, ja, ja, als ik die meneer alleen zie, moet ik over lachen. Hij heeft over, o, o, over buitenlanders. We hebben zelf met een, uh, een, een, een, een, dus een buitenlander getrouwd. Dus ja, ik, uh, ja, dus daar wil ik het helemaal over hebben. Het is gewoon verloren tijd. En uh, uh, ja, de hele Rutte, die, die, die, die, die, komt, uh, die komt zo lachwekkend over. Ja. Het is allemaal valse, valse, glimlach, valse bedrog. Okay. Het is alleen maar ik, ik, ik. ik. En zo is de PVV... Altijd over bekend, daarom mijn partij is het niet. Welke, ja. par welke partijen stemt u wel? Nou, ik, uh, ik, ik, ik, ik stem liever op een christelijke partij als de ChristenUnie of, of, of, of, of het CDA. Ja. Snap je? Uh, het zijn dus partijen die het menselijke denken, het menselijke welzijn, het menselijke... Uh, uh, uh, uh, Sociaal gevoel dus die, die dat hoog in het vaandel hebben staan. Wat maar, zegt u? Die, die, die dat hoog in het vaandel hebben staan, precies, de menselijkheid. Precies. Maar hoe gaan we dan zorgen dat, dat, dat, dat we beter weten hoe dat geld daar besteed wordt? Want dat is toch vaak het gehoorde argument van mensen die zeggen... ja, stop maar met dat ontwikkelingsgeld. De hoge salarissen, ben, de, ben, de slechte verdeling. Ja, ik ben ook voor het voor efficiënte. Maar het wordt zo bewust door ons, dus onze regering... Het geld wordt bewust zo zo onnauwkeurig uitgedeeld, ja of of of weggegeven. Want ja, dat is niet alleen met de niet alleen met zijn met alle zeg maar rampen. Bla bla bla. Het wordt gewoon... Het wordt niet goed, dus gecoördineerd. Het ligt meer aan de coördinatie. De mensen aan het land, de kleine man daar op straat... Ja? Ja. Die, die, die, die, die weet zelf, zelf voor mij niet dat er ontwikkelingen zullen Dus ja, dat bestaat. Snap? Nee. Het moet... Het komt allemaal... Daar dat ben ik wel eens. Het komt allemaal dus in zakken van... Je, dat is van de hoge lijst. maar dat ligt niet aan de mensen, het ligt aan, aan, ja, aan, aan, ja, aan de gever uh, ja. waar je... Uh, maar mo dus, moeten ja, we dan toch blijven geven, ondanks dat het vaak in een verkeerde zakken belandt? Nee, uh, uh, ja, het, moet moeten blijven geven, maar het moet beter gecoördineerd worden. En uh, ja, vanuit hieruit moeten ze zeker weten ja. dat het geld... Uh, komt op de plaatsen waar het moet komen. Maar het is wel lastig, hè? Want dat roepen we dan allemaal heel vaak. Van het moet beter uh, besteed worden en meer controle. Maar ja, wie gaat het dan doen? Ja, maar hoe lang, we... hoe lang, hoe lang discussiëren we hier over? Van mij al tientallen jaren. En het blijft, het blijft, het blijft hetzelfde vraag. Ja, precies. Uh, uh, ja, Ik vind dat de mensen die daar het geld keihard nodig hebben, niet onder ...maar... Dus niet onder. Uh, uh, uh, uh, uh, dus moeten leien. Ja. Het moet gewoon zo zijn dat het hier van hieruit goed gecoördineerd wordt en van daaruit ook goed gecoördineerd wordt bij de mensen waar die het haast nodig hebben, het geld daar dus direct komt. Misschien moeten we het zelf het... maar gewoon gaan brengen daar. Wat zegt u? Misschien moeten we het zelf maar gaan brengen daar. Misschien wel ja. Misschien is dat optie. Ja, het kijk, vliegtuig. Maar, kijk maar naar dus, ja, de, de, de, de, de manier hoe de organisatie dus ja, van Pas, uh, ja, Pas Christi. Ja. Ja, die, ja, die zorgen dat het geld dus precies komt. Bij, ja, bij de mensen waar het toe behoort. Ja, en ja. daar gaat het om. En daar is ontwikkelingswerp in de ontwikkelaar dus in de jaren uh, uh, uh, uh, uh, voor. Hiervoor dus ook uitgevonden. Ja. Om mensen lokaal te helpen uh, zich gewoon. Dus, dus, ja, dus vooruit dus, dus, dus, dus te werken. Ja, en. En, en, ja, ja, en zo moet men gewoon. Uh, zo moet men. Zo uh, moet daar men dus daarmee ontgaseren. omgaan. Ik, uh, ik dank u voor, uh, voor uw standpunt, uh, meneer Reuzel. Graag gedaan. En uh, nog een fijne nacht. U ook. Ja, en bedankt voor deze prachtige uitzending. Heel graag gedaan. Ja, ik blijf het volgen. Kijk, dat vind ik fijn om te horen. Tot ziens. Dag, he. Uh, we gaan zo meteen nog verder praten over dit onderwerp. We hebben nog ruim een half uur uh, om, om hier met elkaar over van uh, gedachten te wisselen. Uh, maar dat doen we niet voordat we genoten hebben van Hanna Cohen met Don't Say... Onzee was dat. Mooi, nummer voor midden in de nacht. Want dat is het, half vier s'nachts op de dinsdagmorgen 26 juni. We gaan dan weer richting juli, richting de zomer. Het is nog niet echt te voelen buiten, maar we blijven gewoon hoop houden. Ik heb me laten vertellen dat donderdag de eerste zomerdag is. Um, we hebben het vannacht over ontwikkelingshulp. Dat is u vast niet ontgaan, want het is een, een, een, een, ja, een verhitte discussie vaak. Het zit, het zit bij veel mensen hoog. Zowel bij de mensen die er heel erg voor zijn als de mensen die er wat minder voor zijn. Ik heb uh, aan de lijn Timo, een van de vaste bellers. Timo, goedenacht. Ja, nacht, Wensen met Timo. Leuk om je weer te spreken. Ja, wederzijds. Ik was wel bang dat je definitief vertrokken was. Oh nee, ik zou je nooit uh, zomaar in de steek laten. <laughs> <laughs> Alhoewel ik natuurlijk uh, goede collega's heb om mij op te vangen. als dat ik eerder Ja, bedoven. dat is zeker zo, ja. ja. Maar uh, jij, jij hebt vast ook een, een mening over dit onderwerp. Ja, ja. Uh, uh... Het is niet maar geen makkelijk onderwerp, dat nee, ik dat he? Het heeft voor- en nadelen in ontwikkelingssamenwerking. Maar ik denk wel om te beginnen dat ontwikkelingssamenwerking of ontwikkelingshulp wel zodanig zou moeten zijn. Dat als je uh, uh, moeite hebt, gestoken in de ontwikkeling van een gebied of een, een volk, dat als je dan vertrekt, zeg maar, ook al zou het abrupt zijn, dat er wel een deel van de ontwikkeling achter zou moeten blijven. Dus, ja, dat het, het iets dat bijdraagt de... dat ze er zelf nog iets mee kunnen na afloop. Ja, dat is zeg maar iets van structurele ontwikkeling zou moeten zijn. Ja. Maar ja, dat, dat, dat is natuurlijk wel zo van dan moeten ontwikkelingshulporganisaties, ik weet niet of ik dat goed zeg zo, maar die moeten dan wel in principe bereid zijn om zichzelf overbodig te maken. Want ja, uh, uiteindelijk is er een einde aan, aan het... Uh, aan het project, zeg maar, anders wordt het een proces en dan wordt het een soort van definitieve afhankelijkheid. Ja, maar zou dat kunnen, dat ontwikkelingsorganisaties bewust iets niet afmaken omdat ze zichzelf in stand willen houden? Nou, het is goed dat je dat zegt. Ik denk dat uh, er zijn millenniumdoelen zijn, uh, om mensen uit armoede te halen en mensenrechten over de wereld te verspreiden, et cetera. Mm -hmm. En in de praktijk is de enige die daarin redelijk geslaagd is, is volgens mij China. Okay. Die, heeft, die heeft echt honderden miljoenen mensen uit de, definitief uit de armoede geholpen. Ja. En dan hebben ze dat gedaan niet door ontwikkelingshulp, maar door het kapitalisme. Ja. In feite, het dominante systeem momenteel in de wereld. Ja. En ook het, het, het idee van de VVD. Nou ja, je hebt verschillende soorten kapitalisme denk ik dan. Je hebt het kapitalisme uh, binnen een staat die uh, intern verenigd is. En dan gaat het geld stroom naar de, de meest bekwame mensen... Dus dan vormt dat in feite een bureaucratie, zeg maar. Maar je hebt ook uh, kapitalisme binnen een staat die intern verdeeld is. En daar wou ik eigenlijk naartoe, want dan gaat het geld niet naar de meest bekwame of de meest intelligente, zoals het in Amerika georganiseerd is, zeg maar. Ja. Maar dan gaat het geld meer naar de mensen die het sterkste zijn. Dus dan krijg je in feite een soort van het recht van de sterkste, waarmee de beschaving, zeg maar, ontwikkeld, ja. dus Niet uh, ontwikkeld, maar ontwikkeld. onderontwikkeld. Ja, uh, ja precies. Deontwikkeld. De ontwikkeld Ja, en ik denk dat, ik denk dat zeg maar, in principe Afrika is opgedeeld in staten. Ja. En die staten zijn in principe te groot voor zelfbestuur, heb ik wel het idee. Want ja, die, die identiteit en die culturen, die zijn zo divers. En ook zelfs de talen, kijk maar naar Europa, hoe moeilijk het is om zeg maar, al die volken onder één noemer... Ja. te besturen. Ja. Dat ze in principe niet geschikt zijn voor zelfbestuur. Zelf denk je wel eens bij Afrika. Ik heb dat zelf nog wel eens. Ik ben op zich, ik ben heel erg voor ontwikkelingshulp. Uh, juist, zeker in structurele, dus niet afhankelijk maken. Maar investeren in zelfredsbaarheid. Uh, maar ik denk soms zelfs een jeetje, dat gaat toch nooit goedkomen daar? Ik zie ja, dat kan het kan gewoon het, niet. Binnen het kapitalisme is er geen ruimte voor altruïsme. In die zin... Van de ingewikkelde woorden. Kan... Sorry? Maak het even simpel. Nou ja, als je, kapitalist, als je uitgaat van de kapitalistische grondgedachte... dat wil zeggen dat je zoveel mogelijk geld probeert te verzamelen. Ja. Uh, ga je natuurlijk nooit investeren in een concurrent... die eventueel beter kan worden dan jij. Oké, okay, dus dat zou nou, ook de... nog een reden kunnen zijn om, om nee, niet dus te geven. Nee, per definitie ga je niet uh, iemand sterker maken dan jezelf... Nee, maar zou dat echt meespelen bij de vraag hoeveel ontwikkelingsgeld er naar Afrika nou, ik gaat? Denk, ik denk dat in principe, zeg maar, voor dat China een opkomst kwam. En dat is nog een ander verhaal. Maar dat in principe Afrika, uh, ja, als je advocaat van de duivel wil spelen... gezien werd als ten eerste een, uh, een manier om voedselzekerheid in Europa te creëren. In die zin van, je moet om voedselzekerheid te creëren binnen Europa... en om dan ook oorlog in Europa te vermijden... Uh, moet je overcapaciteit hebben in de voedselproductie... Mm -hmm. Uh, kijk ook maar naar de landbouwbudgetten binnen Europa. En die overschotten moet je ergens kwijt. Nou, en als je die naar Afrika brengt, tegen een zodanige prijs dat die mensen nooit zelfstandig landbouw van de grond kunnen halen, ja. hou je die mensen definitief afhankelijk, zeg maar. Ja. Als de staten ook zo ingericht zijn dat uh, eventuele ontwikkeling ook nooit, zeg maar, kan aarden daar, mm -hmm. zodat uh, die mensen daar altijd, zeg maar, in onzekerheid blijven, zijn de mensen die je daar opleidt, en dat gebeurt ook met artsen bijvoorbeeld, altijd zeg maar een soort van uh, potentieel voor hier in het Europa. Ja, want je ziet ook dat artsen regelmatig hier naartoe vertrekken, zeg maar. En later in de gezondheidszorg, zeg maar, als de vergezingsgolf definitief toetslaat, Dan zal je ook zien dat Afrikaanse verpleegers, uh, en verplegers gehaald worden, et cetera, et cetera. Ja, dus maar daar soort... gebeurt daar blijft het uiteindelijk de situatie hetzelfde. Ja, het is een soort perverse wisselwerking tussen een soort van uh, ja. Reservepool in, in Afrika en, en de, hoofddraai, de hoofd, het hoofddraaiwiel zeg maar, in Europa dan. Ja, Interessant. En, en, en China die die doorkruist dat inmiddels weer een beetje. Want wat China doet, is die ontwikkelt daar uh, landbouwgronden, want dat begint nu inmiddels schaars te worden. Ja. Dat wordt natuurlijk allemaal militair beveiligd, vandaar dat uh, Amerika volgens mij ook zijn defensiecapaciteit richting de Stille Oceaan verplaatst. Want ja, op een gegeven moment, als, er echt, als het echt zeg maar, voedseltekorten komen, dan uh, wordt het toch oorlog. Dat is niet tegen te houden. Dat zie je wel gebeuren. Nou, als het echt voedseltekorten zijn. Ik bedoel, als jij honger hebt, wat ga je dan doen? Hopelijk eten. Ja, dat helpt iedereen. Ja. <laughs> <laughs> maar goed, maar goed, ik maar weet maar niet goed. of ik iemand anders voor overhoop zou schieten. Sorry? Ik weet niet of ik iemand anders voor overhoop zou schieten. Nee, maar dat is je christelijke manco. Oh ja. Niet iedereen is christelijk, hè? Nee, dat is waar. En niet in de ware zin. Je, je hebt geen manco. Ik weet niet of ik een manco heb. Dan moet ik nog eens even nadenken. <laughs> maar in ieder geval, ja, wat China nu doet is landbouwgronden daar ontwikkelen. Maar voor intern gebruik zeg maar om voedselzekerheid in eigen land te verschaffen. Ja. En ja, dan is het op een gegeven moment, uh, ja, momenteel doorkruist dat zeg maar de aanvoer en de afvoer van Europa nog niet, denk ik, in eerste instantie. Ja. Maar ja, uh, op een gegeven moment, uh, als er echt tekorten ontstaan... dan is het natuurlijk een kwestie van wie is de sterkste... en ja, ja. Dan, dan, dan gaat het eigenlijk uiteindelijk niet meer om recht... maar dan gaat het alleen nog maar om wie de sterkste is. Oké, okay. hey, en, en team, want we hebben nu een, een interessante uiteenzetting van de situatie gehoord... en misschien wel een verwachting van de toekomst... maar even heel concreet, wat vind jij van het plan van de VVD? Ja, kan ik uh, dat, dat ligt er maar net aan. kijken. het is net zoals met uh, het weghalen van uh, uh, geld bij de publieke omroep. Ik zou het doodzonde vinden als zeg maar de min of meer onafhankelijke informatievoorziening van Radio 1 in gevaar komt. Ja. En dan Stel je nou ik... voor dat er geen nacht op één meer is, hè? Wat, wat moet jij dan? Nee, nee, nee. Maar het gaat, het gaat er min of meer over dat mensen zeg maar, vrijelijk toegang tot informatie ja. hebben en ja. dat ook tot op een. Hoog niveau kunnen brengen, zeg maar. Zodat het volk geïnformeerd kan worden. Want je moet toch niet denken eraan dat. Uh, zeg maar Berlusconi. zeg maar.achtige toestanden hier in Nederland zich ontwikkelen. zodat een politieke partij ook een, een radiozender. of een tv-zender. in leven kan roepen. waarmee het volk uh, dom gehouden kan worden. Lijkt me geen goede zaak. En over kinderen gesproken, want word ik ook vaak terugkomen in de uitzending. Ja, maar uh, wacht even, want je hebt nog steeds nou eigenlijk je mening niet gegeven. Mo nee, maar, moet ik, dat nou ik, van 4,4 terug ik, ik, naar 1,4? Hetzelfde. Met het weghalen van geld bij het publieke omroep. Als dat zodanig wordt ingericht. dat de kwaliteit van de informatievoorziening aan het volk in stand blijft. Ja. dan is niks aan de hand. Nee, maar wat is dan, dan de vergelijking met manier... de ontwikkelingssamenwerking? Ja, omdat als je het op zo'n manier doet. dat je het bruut afkapt. en dat mensen in één keer in de problemen komen. waardoor ze hun werk niet meer kunnen doen. en het niveau van hun werk niet meer overeind kunnen houden. Ja, dan is het natuurlijk wel een probleem. Dus het ja. gaat er maar om hoe je het inricht. Maar hoe, hoe, het... hoe kunnen wij daar naar achter komen? Want de VVD zal natuurlijk dan zeggen. ja, dat, dat ja. is niet aan de hand. Dan moet je hart van de VVD kijken. Hmm. En als, je, als jij in het hart van iemand kan kijken, dan wens ik je daarbij uh, sterkte. <lacht> en over kinderen, want dat wil ik ook nog even zeggen, dat komt regelmatig terug in de uitzending. Ja. Dat was vroeger hier ook. Als je arm bent, als je echt arm bent en je hebt geen uitzicht, dan zijn kinderen zijn je enige pensioen. Dus wat wij hier hebben, zeg maar, in de zin van uh, min of meer uh, betrouwbare uh, pensioen uh, bedrijven, ja, hoe moet je dat zeggen? Het zijn geen bedrijven, het zijn meer uh, ja. samenwerkingsbanden tussen werkgevers en werknemers. Ja, ja. En dan ga je ervan uit dat de euro ook wel wat waard blijft. Dus dat is momenteel het probleem. Ja, maar goed, dan hier, hier, dan hier dan zijn we afhankelijk van de instellingen. Daar uh, maak je maar zoveel mogelijk kinderen, want dan, ja, uh, dan heb je nog een beetje zekerheid, zekerheid op je oude dag. En dan, dan ben je afhankelijk van kinderen die voor je zorgen. Dat was hier vroeger. Ja. ja. En over immigratie. En, en ik, ik ben ook, uh, moet ik zeggen. En ik vind dat daar te weinig aandacht wordt besteed op Radio 1. Bij BNR is dat wel langs geweest, bij Paul van Liemt. Mm -hmm. Maar uh, Joost Muller heeft een boek uh, samengesteld over immigratie, waarbij hij uh, meerdere wetenschappers over immigratie aan het woord laat. Ja. laat. En, en uh, ja, daar worden dingen in gezegd die dus in de wetenschap blijkbaar wel bekend zijn, maar onder het brede publiek helemaal niet. Okay. En het boek heet het Immigratietaboe. Oh. En daar staan gewoon ja, feitelijkheden in die echt, nou, bij mij, ja, ik, ik vind het moeilijk om het toe te laten. Maar ja, de werkelijkheid en de waarheid is de waarheid, toch? Ja. En de waarheid gaat boven alles. Want als de waarheid niet verteld wordt, dan zijn we in het duister aan het lopen. Zeker. Nou, dus, nou, ik, ik heb dat boek nog niet gelezen. Dat ga ik misschien eens een keertje doen. Ja, het immigratietaboe, ja, ik ben erin bezig. En ik ben bij vijf of zo, mijn bladzijl 114 gebleven. Maar ja. ik vond het uh, heel onthullend. Oké, okay. nou, goede tip. Ja. Hey, dankjewel, Timo, voor jouw bijdrage vannacht. Uh, jij ook. En uh, fijne nacht nog. Oké, okay, hoi. Uh, ik heb ook nog aan de telefoon uh, Vera. Vera, goeien oh. nacht. Ja. Er zijn veel vrouwen vannacht die uh, bellen, voor mij op. Dat is meer dan, meer dan gemiddeld. Hoe zou dat komen? Uh, ik heb geen flauw idee. Misschien nee. dat we daar onderzoek naar kunnen doen. Ja, laten we dat eens doen. Uh, heb, je, heb je wel eens eerder gebeld? Ik, ik, wat zeg je? Heb je wel eens eerder gebeld naar de nachtuitzending? Nee. Nee, zie je wel. Maar dit is echt zo'n onderwerp wat me helemaal aan het hart ligt. Ja. Uh, ik, ik ben ook zo'n zo babybommer die helemaal niet rijk is. Want niet ja. te schijnen allemaal rijk te zijn, maar ik ken er een heleboel die het niet zijn. Ja. Uh, en ik heb uh, vroeger, en dat zal wel uh, een aantal mensen tegen de huizen strijken, ben ik uh, lid geweest van Vredebeweging en Wereldwinkel. Vredebeweging? Heel en... lang geleden, Wereldwinkel. Wereldwinkel? Ik ken het ja. niet. Nee. Nee, ik ben, ik ben Wat... nog niet zo oud. Nee, oh, ja, dat kan. Nou, dat was in de jaren zeventig zo, Precies. denk ik. En dan werden er uh, door vrijwilligers werden er, uh, winkels opgezet die producten verkochten. Ze bestaan trouwens nog ja. uit uh, ontwikkelingslanden. Door de mensen zelf gemaakt in zelfstandige corporaties. Maar waarom strijkt dat mensen misschien tegen de haar in? Dat is toch iets heel moois? Nou, wereldwinkel was in die tijd waren dat van dat langharige werksvuurtuig. Ah, oh, oké. Okay. Er ja. stond een beetje een vooroordeel het, over. Ja, tegenwoordig is het wat, wat, wat anders gehoord hoor. Het ziet er ook allemaal wat verzorgd eruit en zo. Toen, ja, toen werd dat opgezet. Ja. Maar vandaar ook mijn uh, interesse voor uh, alles wat met uh, ontwikkelingssamenwerking te maken heeft. Ja. En wat ik wel weet is dat er nog één kant aan het verhaal zit die uh, dat nog niet genoemd is. Okay. En dat is de verantwoordelijkheid van de westerse wereld voor de situatie in de ontwikkelingslanden. Ja, uh, want uh, leg uit. De westerse wereld uh, heeft daar behoorlijk aan verdiend. Aan de situatie in de ontwikkelingslanden? Dat die landen zo zijn. En wat die vorige spreken zei: ze hebben er belang bij om het zo te houden. Uh, dat is voor een, voor een deel is dat waarheid. Maar is dat, dan de, is dat dan de regering of zijn dat de burgers? Want burgers uh, nou die... ja, kijk, uh, je kan je ook afvragen of we door de regering geregeerd worden of door uh, het kapitalisme. Ja. En, en geld, uh, dat is uh, alles bepalend. Maar de, de en, regering is niet die is niet op het zo die wil gewoon zorgen dat we niet meer uitgeven dan we verdienen? Of, uh, ja, is goed, dat is in hun. Maar je zit natuurlijk in een systeem. dat kan je niet lossen zien van een systeem waar je in zit. En uh, het Nederlandse bedrijfsleven heeft vooral in de jaren 60 en 70 ontzettend veel verdiend aan, het, uh, aan uh, ontwikkelingssamenwerking. Omdat alle projecten die daar opgezet werden, daar werd, uh, dat werd door het bedrijfsleven, werden daar de materialen voor geleverd. Ja. Dus wat je gaf. Dan krijg je dubbel weer terug. Stimulansen voor de e eigen nou, economie. Want die mensen konden dus voor het geld wat ze kregen niet kiezen waar ze de materialen het voordeligst in konden kopen. Nee, die kregen het, of die moesten het kopen in het land, in Nederland dus, waar ze het geld van kregen. Oké. Okay. En dan denk je, ja, geven we dan zoveel ontwikkelingssamenwerking? Nou, als je het gelijk weer terug laat vloeien. Dan... Ja, hè? maar goed, dan, dan dan, dan, nog steeds, dan zal een burger al zeggen: ja, dat gaat dan misschien naar een bedrijf dat die materialen maakt, maar daar, daar merk ik zelf niks van. Nou, dan kan je toch werken. Ik bedoel, de, de werken mensen die de loon krijgen, de belasting betalen, sociale ja. lasten betalen. Dat, dat is gewoon, ja, zo, zo gaat dat rond in de Nederlandse economie. Ja, maar maar hoe, hoe leg je dat uit aan hen? Want ik, ik, ik ben zelf uh, dus een, een voorstander van ontwikkelingssamenwerking. Even voor ja, duidelijkheid. Maar ik, ik snap best, er, ergens snap ik wel burgers die nu be, die, die, die, die, die inbellen, mensen die zeggen: Ja, ik leef van een minimum. Uh, ik moet zelf wel heel erg mijn best doen om rond te komen. Laat mensen die geld hebben, laat die maar gewoon uh, geven als ze dat willen. Uh, maar als overheid even niet? Ja, nou, ik vind dat je dat... Dit, dat kun je ook doen. Het is NN. Uh, ik vind uh, op het moment dat een overheid... Uh, wel geldt voor een F-16-overheid... Maar niet voor uh, ontwikkeling samenwerking. Dan moet die overheid die moet zich eens uh, aan zijn hoofd gaan krabben. Ja. Uh, welke keuzes die maken. Het zijn keuzes die je maakt. De prioriteiten worden verkeerd gelegd. Dat vind ik wel. De prioriteiten worden niet gelegd bij de dingen die te maken hebben met, recht, met uh, rechtvaardigheid, met menselijkheid... en met in ieder geval zorgen dat deze wereld bewoonbaar blijft. Ja, maar zou het budget wat u betreft dan nog een omhoog kunnen? Voor ontwikkelingssamenwerking? Of het omhoog kan? Ja. Nou, laten we beginnen met niet naar beneden. Ja. He? En uh, kijk, want de economische situatie is niet zo best. Uh, dat is ook uh, waar... En dan kan ik niet zeggen van nou, dan moet er nu maar extra bij. Okay. Maar je kunt wel kijken. Ik denk dat er heel veel uh, zaken zijn. Uh, waar je geld weg kunt halen bij mensen. die best een beetje minder kunnen. Ja. En daar wordt niet naar gekeken. Om daar wat extra weg te halen. Ja, waarom, waarom moet iemand drie huizen hebben? Maar het, het is toch sowieso. Ja, maar het, het, het, het is toch sowieso dat rijke mensen meer belast worden dan arme mensen? Nou, gewoon met de schijven en zo. Nou, ja, maar dat is niet naar verhouding hoor. Dat is echt niet naar verhouding. De, de, de, de hoogste tarieven die zijn uh, de afgelopen tientallen jaren verlaagd. En die zijn langs de geweest. En rijke mensen profiteren ook veel meer van allerlei uh, voorzieningen die er zijn. Als jij uh, een eigen huis hebt, een duur huis hebt, dan uh, profiteer je veel meer van. De, Hypotheekrente, ja, hypotheekrente aftrekt ja. dan iemand die uh, een laag inkomen met een goedkoop huis ja, heeft. Ja, dat is waar. Ik moet dus zeggen, zo ik, ik, zou, ik zou er bijna een keer... rijke mensen ook nog een keertje. maar ja, nee, ik... daar hoor je nooit iemand over. Nee, hè? Ik, ik zou er bijna de, een de, keer een uitzending over willen maken over de hypotheekrente aftrek. Want ik, ik ben nou, een beetje een leek op dat gebied. Maar ik snap dus niet waarom mensen die een huis hebben van, uh, van 6 miljoen ook nog hypotheekrente aftrekken. Ja, ja dat is nou eenmaal zo bepaald. Ja. En dan denk ik van, nou, uh, en, en, en hoe heet het? Uh, wie betaalt, er uh, als jij een gewoon inkomen hebt, of een minimuminkomen hebt, dan betaal je net zoveel aan een uh, zorgverzekering als dat iemand uh, een paar miljoen per jaar verdient. Nou, is dat ook eerlijk? Ja, dat klopt. Maar goed, dan, hè, dan, dan wordt wel eens gezegd, ja, we kunnen ook wel de krentenbollen inkomensafhankelijk maken, maar dan op een gegeven moment kun je nee, ook een, goed, een beetje Nee, maar goed, daar gaat gaan. het niet om. Kijk, uh, op het nou, ja. moment dat mensen die veel geld hebben beginnen te jammeren dat ze zoveel moeten betalen, dan zeg ik, nou, ze profiteren. ...van heel veel regelingen het meest. Maar daar hoor je ze niet over. Oké. Okay. Dus een, een, een een is, is uw punt eigenlijk een me beetje meer dankbaarheid is op zijn plek... ...en een beetje meer verantwoordelijkheidsgevoel? Ja, ik vind wel. En uh, ja, wat ik ook vind is... ...wij moeten als, als, als westerse samenleving ook eens uh, de, de ware prijs voor producten willen betalen... He, wij willen dat uh, bijvoorbeeld in Kenia moeten de rozen gekweekt worden... wat daar ten koste gaat van landbouw, want het kost heel veel water. Omdat wij, die worden dan ook hierheen gevlogen, nou, mm -hmm. een hoop luchtverontreiniging... want wij willen een bosje rozen van een paar euro op tafel hebben. Ja. Laat nou, is het ook meer meer uit, geld uittrekken voor eerlijke producten. Dat is niet eerlijk, plus dat je de mensen daar ook weer uitbuit. Het is een soort modern kolonialisme. Die mensen worden daar voor een habbelkrat in de kast gezet onder slechte werkomstandigheden waar Nederlanders uh, uh, schande van zou spreken. Ja. En dan denk ik, ja, zolang je zo bezig bent moet je niet zo'n grote mond hebben over nee. ontwikkelingssamenwerking. Nee. Want ja, en de, de, de, de, de, de, de wateren voor de kust van Afrika leeg met je grote trollen, zodat de mensen daar niet te eten hebben. Enkel en alleen maar omdat je de Noordzee al leeg gevist hebt en je toch een visie op je bord wilt. Ja. Dat is ook niet zo'n best uh, als je het over eerlijk delen gaat hebben. Zou het zijn dat veel mensen dat gewoon niet weten? Ik denk dat het nou, het zijn. Ik noem dat altijd uh, wat, wat ongemakkelijke feiten. Hè? Ja. Want je komt daar als Westeling. Ik heb altijd het idee, wij vinden onszelf zo goed. Ja. Dus het en is de, de is heel inconvenient truth. Om dan te horen dat wij ook foutjes hebben. Ja. Daar willen we niet om. Uw punt is, uh, uw punt is helemaal duidelijk. Meer, ja. meer dankbaar zijn en niet, uh, niet zo snel zeuren... als we wat, uh, wat af moeten dragen aan mensen die het minder hebben in deze wereld. Nee, en, en uh, ja, de, de sterkste schouwers, de zwaarste lasten. Precies. U stemt de linkse partij, gok ik zo. Nou, ja. <laughs> <laughs> zo. <laughs> Oké. Okay. Dank u wel voor, u, uh, voor uw inbreng vannacht. Graag gedaan hoor. Oké, okay. tot ziens. Goed. Dag. Even kijken wat gaan we doen. We gaan even luisteren naar muziek. En uh, daarna hebben we nog ruimte voor, uh, voor één beller. Dus u kunt nog eventjes inbellen bellen. 0800 112. Misschien met u wel die ene bellen met u. Straks nog eventjes afsluitend praten over het onderwerp ontwikkelingshulp. Nothing can come between us. Adé, prachtige muziek. Ik heb een, uh, een, uh, iemand aan de lijn en Dat is de laatste beller van... Uh, van nou ja, niet van vannacht, want we hebben om half zes nog de rubriek focus op de wereld. Maar ja, ik weet niet of je dan nog wakker bent. Over dit onderwerp, ontwikkelingshulp, is uh, meneer Vertongeren. De laatste beller meneer Vertongeren. Goeienacht. Uh, Goeienacht. Nou, uh, het probleem is uh, niet op te lossen. Oh. Waarom niet? Uh, West-Afrika is heel rijk. En zolang als die regeringen zelf... Dus ik ben in Ghana geweest, 91, 92. Ja, dat is wel even geleden. hè? Ja, dat is even geleden. En nou gaat het goed, want de buurvrouw die is pas geleden nog geweest. Ja. En het gaat nou heel goed. Amerika is gaan aan het helpen, de Chinezen die zijn gaan aan het helpen. Dus eh, toen ik er dus was, was het nou dictatuur. Nou is het een soort democra democratie. En nou gaat het goed. Ja, en in heel West-Afrika gaat het goed? Nou, niet in heel West-Afrika, maar in Ghana gaat het nou behoorlijk goed. Oké. Okay. Maar... Ja, de Kenia, Nigeria, maar uh, pak maar uh, Zimbabwe. Dat was vroeger de graanschuur van Afrika. Ja. Yeah. En nou hebben ze, hebben ze al die bl blanke boeren hebben ze eruit gejagen. Uh, de regering, de meeste mensen, die hebben dus heel veel geld verdiend met oorlogen. Nou, en de rijken zijn alleen maar rijker geworden. En de armen, die jagen ze weg. Oké. Okay. Dus uh, dat probleem is wel op te lossen. Alleen het ligt aan de mentaliteit van de regering. Oké, okay, maar is, is dat wel iets wat wij kunnen beïnvloeden van buitenaf? Want hoe kun je Bijna dat dan niet. oplossen? Bijna niet. Nee, maar u zegt dat het probleem is wel op te lossen. Ja, als, als, als, als ze het zelf doen. Hetzelfde regering, als in de regering zelf? Ja, de regering zelf van de zwarte mensen. Ja. Als, die, als die niet corrupt zijn, dan is het op te lossen. Ja, maar dat is natuurlijk uh, makkelijker gezegd dan gedaan. Ja, dat, dat is... Kijk, ik heb er pas geleden met de buurvrouw over gesproken. Kijk, die, die hebben een hele andere mentaliteit als wij. Die geven je geld en dan zie je ze een week niet meer terug. Want dan gaan ze naar de café en dan gaan ze drinken. Na nou, die week is het geld op en dan komen ze weer terug en dan werken ze weer. Tot ze weer geld hebben. Ja. Dat is de mentaliteit. Ja. Dat is niet echt. Kan, uh, ik klik. was er toen niet op voorbereid, maar ik ben nu 58 en toen ik, ik woon dan in Haren, in Brabant, bij Os. Mm -hmm. Toen was Haren ook ontwikkeld, onontwikkeld. Oh ja. Nou, en dat is nog niet zo lang geleden. Nee, inderdaad. Wij, wij kregen een 70 riolering, dus ik bedoel, dat is ook nog niet zo lang geleden. Nee. Dus, maar uh, wat, maar wat, wat wilt u daarmee zeggen? Nou, dat, dat de bevolking hier ook arm was. Ja. En wij hebben als Brabanters heel hard gewerkt met z'n allen. Maar waren dat we hier dat... net zo arm als de Afrikanen nu? Uh, nou, niet het toch? was hier ook heel slecht. Heel slecht. Hele grote gezinnen. Okay. Er hadden ook mensen die hadden gewoon honger. Ja. Dus eh, nee, kijk, ze kunnen het allemaal mooi vertellen, maar ze moeten eerst zelf eh, een beetje de geschiedenis volgen van Afrika. Kijk, als je je ziet de gevechten, pak maar in Congo. Ja. Nou, die mensen blijven vechten, ze hebben grondstoffen genoeg. Ja. Maar ze blijven maar oorlog voeren. Nou... Maar, maar wat zegt dat van uw standpunt over, over, de, over bezuinig op de ontwikkelingssamenwerking? Vindt u dat dat wel of niet moet? Wel bezuinig of niet? Ze moeten ook de mensen hier helpen. Ze mogen ook de mensen daar helpen. Ja, maar dat is niet mijn vraag. Vindt u dat er bezuinig moet worden of niet? Nee. Er moet niet bezuinigd worden? Nee. Op ontwikkelingssamenwerking. Nee, gewoon dus proberen goede projecten daarop te zetten. Oké. Okay. Nou, dan is het goed. En, en hoe, hoe kunnen we dat dan stimuleren? Gebeurt dat nu dan niet? Uh, dat gebeurt wel, maar je moet altijd heel voorzichtig zijn in Afrika. Ja. Omdat de corruptie... Hè, er zijn mensen die hebben hele grote handen. Ja. Ja, en die willen alles naar zich toe trekken. Ja, want snap, snapt u dat veel mensen zeggen... Ik, ik, voor mij hoeft er geen sep meer naartoe, want het, eh, het land toch allemaal in de verkeerde handen? Uh, nou, daar ben ik het niet altijd mee eens. Maar snapt nee, u dat, dat mensen ga... dat denken? Uh, ja, ik weet het niet waarom... Ja. Dat is voor die mensen ook misschien heel moeilijk. Ze moeten eerst maar de geschiedenis volgen en gaan kijken in zo'n land. Ja. En dan je het, het zien. Ja. Maar er zijn wel veel mensen die erover denken, hè? Want de, de, de VVD die zoiets zegt, de PVV die ook zoiets zegt, die trekken, trekken veel stemmers. Ja, zeker. Ja, daar, ben ik, daar ben ik ook volkomen mee over eens. Dat klopt ook. Maar is, is, dat, is dat dan niet verontrustend? Uh, ja, van de ene kant wel en van de andere kant niet. Ja. Sommige landen moeten gewoon geholpen worden. Dat kan niet anders. Nee. Nee, nou, dat is waar. Ja, <laughs> dus wat, wat dus, u betreft blijven we gewoon daar geld in poppen, maar wel op een goede manier. Op een hele goede manier. Okay. Aan, aan de mensen daar aan het werk zetten. Oké. Okay. Goed begeleiden. Duidelijk punt, meneer Vertongeren. Dank u wel okay. voor uw bijdrage vannacht. Ja, graag gedaan. En uh, nog veel luisterplezier, hè? Ja, dank u wel. Ik blijf luisteren. Oké. Okay. Dag. Dat was meneer Vertongeren en daarmee de laatste bellen van deze twee uur van dit is de nacht. De twee uur in wat altijd altijd hebben over een onderwerp uit de actualiteit. En dat is nu bezuinig op ontwikkelingssamenwerking. Verschillende meningen en dat mag in dit programma. Extreem rechts, extreem links. Het maakt allemaal niet uit. We kunnen er met elkaar over praten. En dat is gezellig en soms een beetje pittig. Soms heet gebakerd, maar, maar zeker altijd interessant. Vond ik in ieder geval. Zometeen gaan we een uur verder met muziek. Maar eerst kunt u eventjes luisteren naar het nieuwsoverzicht in het journaal.